Vanuit de Gazastrook is vanochtend een raket afgevuurd op het zuiden van Israël. Dat gebeurde na het aflopen van het tijdelijke bestand tussen Hamas en Israël om 7 uur vanochtend. De raket is onderschept, niemand raakte gewond. Een paar uur voordat het bestand zou aflopen waren ook al twee raketten afgevuurd vanuit de Gazastrook. Het bestand was drie dagen van kracht. Egyptische onderhandelaars zijn er tot nu toe niet in geslaagd Israël en de Palestijnen nader tot elkaar te brengen. Malaysia Airlines komt mogelijk volledig in handen van de overheid. Volgens persbureau EP wil Maleisië de maatschappij van de beurs halen en de resterende aandelen kopen. De staat heeft nu al bijna 70% in handen. Malaysia Airlines leidt zware verliezen. Dat komt door felle concurrentie en hoge brandstofprijzen. En ook door rampen met de vluchten MH370 en MH17. In een ziekenhuis in Amsterdam is Christina Deutekom overleden. Een van Nederlands grootste sopranen. Deutekom debuteerde in 1963 met de Koningin der Nacht van Mozart. En die rol zong ze ook in grote operazalen in New York en Milaan. Ze beëindigde haar carrière in 1986. Deutekom overleed gisteren na een ongelukkig geval. En ze was 82 jaar. Het weer, wisselend, wolken en opklaringen. Eerst is het droog, later zijn er buien. Het wordt 24 tot 26 graden. In het weekend wisselvallig, middags ook zon. En dan is het maximaal 23 graden. Dit was het NOS -journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. En er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. If I were a painter, I would paint my reverie. If that's the only way for you to be with me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 We'll mm be -hmm.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 Panima natuurlijk uh, onmiskenbaar... van Alstert Gilberto. Um, ik heb nog een aantal dingetjes liggen. Ik heb nu iets van... Uh, Ibrahim Ferrer natuurlijk. Buena Vista Social Club. Met het nummer... Ik wil even kijken. Marietta...